bedanken voor de eigenlijk de hele warme ontvangst vanaf dat ik hier de zaal in kom kom ik eigenlijk niet toe om na te denken waar ik ben en maar ik weet wat ik hier kom doen hoor maar er is op mij gewacht ik weet door verschillende en dat is op zich wel heel heel bijzonder maar ik ben gewoon esther Noordemer. en ik inderdaad ik ben zes jaar geleden begonnen met uh, boeken schrijven en ik had niet kunnen overzien inderdaad uh, uh, dat hoe god daar doorheen werkte en hoeveel respons en uh, ja dat dat dingen in gang zetten dat heb ik gewoon niet uh, uh, overzien maar ik ben er wel heel dankbaar om ik krijg uh, veel bemoedigingen maar ik zal het zo meteen ook verwoorden ik krijg vanuit alle kanten ook uh, veel kritiek en daar heeft god mij wel um, voor klaargemaakt van joh er gaat gewoon veel kritiek ook komen en dat is iets wat ik heel goed parkeren kan. Als je dat niet kan, dan kan je in feite ook dit soort dingen niet doen. Soms vinden mensen het, dan zijn ze eigenlijk hebben ze medelijden met me... want dan hebben ze weer een, een of ander artikel gelezen waar ik dan uh, niet goed uitkom uit dat artikel. En dan vinden ze dat eigenlijk heel zielig voor mij en dan ontmoeten ze me en dan uh, ja ik, ik zit daar erg erg weinig mee dus uh, ik kan het heel erg goed parkeren en maar ik kan het ook begrijpen en dat hoop ik ook in de in deze toespraak eigenlijk uh, te vertellen want uh, wie mijn boek heeft wie heeft het allemaal al gelezen dat is misschien wel een... nou dan ben ik blij dat ik er veel omheen ga vertellen want dat heb ik altijd, waar ik ook kom, je, een hoop hebben het al gelezen... en hebben misschien dat eerste boek ook al gelezen. Maar de schrijver gaat verder. En er zijn weer andere gedachten, nieuwe gedachten... en ik hoop er wat omheen te vertellen. En ik uh, begin bij mijn persoonlijk proces. En daar zullen velen van jullie zich uh, in herkennen. Ellie die zei net uh, dat als je de, van de Torah gaat houden dan ga je van het leven houden. Ik heb dat ook gemerkt, want voor mij is dat ook nieuw van de Torah te gaan houden. Dat heb ik ook niet mijn hele leven gedaan. Dat is een ontdekking. En velen van jullie hebben ook in andere fases gezeten dan waar je nu in zit. En een van de dingen die ik erg heb ontdekt... is dat je echt van het natuurlijke leven gaat houden. Het leven hier op aarde met de aardse dingen meer... Niet dat ik niet van het geestelijk leven natuurlijk houd, maar dat is wel een verschuiving. Je gaat ook van het, uh, het natuurlijke leven houden. Ik heb dat gemerkt en ik heb mijn vriendin bij me, Manon, en daar hadden we het in de auto nog over of, of gisteren nog. Ook zij heeft dat gemerkt dat je van het leven gaat houden. Dat is echt iets, uh, dat is iets moois. Ik ben jong tot geloof gekomen. Ik denk, ja, ik was veertien, maar toen mocht ik me nog niet laten dopen... dus ik moest wachten totdat ik zestien was. Maar wat merk je als je tot uh, geloof komt? Mijn eerste bekering, of dat is ook je bekering... is vooral dat je loskomt van je peergroup. Je peergroup, dat is de groep waar je mee identificeert. Vaak je leeftijdgenoten zijn dat. En jij wordt geacht een bepaalde levensstijl... en een bepaalde manier van denken te hebben. En jij gaat daar tegenin... Dan. Want jij gaat de dingen anders zien. Dus je moet loskomen van je peergroep. Dat wil niet zeggen dat je niet van je peergroep mag houden. Maar jij, jij gaat als vis tegen de, tegen de stroom opzwemmen, is het. Dat kan. Ik herinner me wel dat, je, dat ik wel eens een eenzame positie had. Want ik was echt jong. Dat ik echt tot geloof kwam. En ja, mijn peergroep ging niet mee, maar ik ging wel. Dus je, je, je gaat tegen de stroom in. En dat is eigenlijk ook wel een voorwaarde, denk ik, om uh, God te kunnen dienen. Is dat je bereid bent tegen de stroom op te gaan. Nou, dan kom je in de kerk. En je, ja, daar zat ik al in hoor. En je doet de dingen zoals je geacht wordt te doen als gelovige. En uh, het was een hele oprechte bekering. Maar ik heb later wel gemerkt dat ook al leef je al lang, al ken je God al heel lang... en je woont in het Koninkrijk van God, hoe je het noemt... of je bent daar burger, uh, dat je nog van meer dingen los moet komen... in een later stadium. Uh, loskomen van wat ik dan maar foutieve persoonlijke dogma's noem... en die zijn gevormd door allerlei dingen. Gevormd door de geloofsovertuiging van mijn ouders... hoe goed en hoe geweldig ze het ook voor mij hebben betekend... Maar ook de geloofsleer van de diverse kerken waar ik lid van ben geweest. Ik ben van verschillende kerken lid geweest. En overal pak je wat uh, geloofsleer op. En je eigent ze je aanvankelijk ook gewoon toe. Maar ook de tradities vanuit de kerkgeschiedenis die je gewoon gewend bent te doen. En je, dat, uh, daar moest ik eigenlijk uh, opnieuw los van komen. En ik noem dat eigenlijk mijn tweede bekering. Waarbij ik heel duidelijk wil zeggen dat je voor deze dingen, zo'n tweede... Ik weet niet of het een goed woord is, bekering, maar ik weet jullie begrijpen wat ik bedoel. Daar heb je wel twee keer genade voor nodig. En daarom is het ook zo um, uh, logisch dat, dat dat niet bij iedereen in hetzelfde tempo gaat. Je hebt echt genade nodig om dingen te doorzien. Ik zou bijna zeggen het is een soort openbaring... Maar je hebt ook genade nodig om te handelen tegen de stroom in. Dat is gewoon niet iedereen gegeven. En je hebt ook genade nodig, en dat heb ik zelf wel gemerkt. Ik ben een autodidact. Dat wil zeggen, ik lees iets en ik leer mezelf dingen aan. Maar dat is een vorm van genade. Want dat is ook niet iedereen gegeven. Ik ben me daarvan bewust... Mijn tweede bekering is ook een verdieping van de eerste en het maakt de eerste niet ongedaan of leugenachtig. Het, is, het zijn fasen in je leven. Ga allemaal eens terug naar hoe ben je begonnen. Je bent hier ook niet geëindigd. Dan ben ik toch blij als je tien jaar, waar was je tien jaar geleden? Ook oprecht gelovend. ...oprecht gelovend, dan ben ik toch blij dat in die periode dat ik oprecht geloofde... ...maar nog niet mijn tweede bekering had doorgemaakt, dat God me niet overboord heeft gegooid. Het is een pelgrim, je bent onderweg, het zijn fases. en Ik, um, ik besef dat als je genade ontvangt voor bepaalde dingen... ...dat dat niet automatisch betekent dat een ander in diezelfde fase zit... Ik, kan heel, ik kom in veel verschillende kerken. De hier is het ontvangst heel erg warm. Ik voel me wel overal altijd thuis. Dat heb ik gewoon. Ik voel me gewoon altijd thuis. Ook al uh, zou de gemeente voor compleet anders denken. Omdat ik weet, zeven jaar terug, dacht ik ook zo. Ik heb een sterke drijfveer om te schrijven... En dat is het Sola Scriptura, dat komt uit de reformatorische kringen. Wie weet wat dat betekent? Iedereen waarschijnlijk. De schrift alleen. Dat is een, een, een diepe wens van mij, ook daarvan heb ik gemerkt. Uh, ik heb natuurlijk zo vaak met broeders en zusters gesproken, uh, met vriendinnen. De, ik verslind de Bijbel. Ik verslind hem echt. Ook daarvan heb ik gemerkt dat dat um, um, ja, eigenlijk ook weer genade is. Omdat ik merk dat lang niet iedereen is, vindt die Bijbel zo boeiend. Ik kan soms zelfs, ik ben nu in Zacharias bezig. Die hebt acht visioenen achter elkaar. En toen dacht ik, loof het feest. Elke dag een visioen lezen. Maar dan kan ik me niet inhouden, want ik wil gewoon verder lezen. Ik kan dat niet voor mezelf van hè, vandaag één en morgen mag je het volgende stukje lezen. Ik kan dat gewoon niet. Ik wil weten wat er staat en ik wil weer verder. En die drive is heel erg sterk. En ik heb echt gemerkt ook dat uh, kan ik mensen niet kwalijk nemen als ze dat niet hebben. Want het is ook een soort genade dat dat op je valt. Ik denk wel dat er te weinig. Bijbel wordt gelezen door christenen, beslist. Maar ik kan niet mijn um, persoonlijke aanraking op een ander leggen. Omdat die pelgrim is in een andere fase van zijn leven. Nou, dit is, Voor jullie ga ik veel bekende dingen zeggen. Je hebt een obstakel bij het sola scriptura, namelijk dat het christendom Grieks denkt. Nou, daar weten jullie waarschijnlijk meer van dan ik. De Bijbel denkt Hebreeus, maar ik zet er nog wel iets achter. Joden denken Joods. Dat komt erg overeen met Hebreeus, maar toch weer anders. Het is toch anders. Want het christendom wordt voor een groot deel bepaald door de kerkgeschiedenis. De manier waarop wij christelijke kerk zijn, wordt met name bepaald door de kerkgeschiedenis, waar de reformatie dan een plaats in heeft maar het jodendom in al zijn uitingen en vormen... wordt met name bepaald door de leer, En dat is, uh, dat is hier bekend wat dat is, dus ik sla dit over. Normaal ga ik dat uitgebreid uitleggen, wat de leer is. Maar ik denk dat ik dat hier gewoon kan laten liggen. Ik zoek geen christendom, even om te... Ik zoek geen jodendom, maar ik zoek in feite bijbeldom. Hoe ziet de godsdiensten nou uit... Als je alleen de Bijbel neemt en al het andere, en ik noem het even sola scriptura puur sang. Pur sang, dat betekent dan van zuiver bloed. Hoe ziet dat sola scriptura puur sang er nou uit? Ik bedenk me wel eens als je naar een onbereikte stam gaat als zendeling. En het enige wat je in die onbereikte stam uh, doet is uh, in hun taal. Gewoon, jij bent even de onbereikte stam. Je geeft gewoon de Bijbel. En je trekt je als zendeling weer terug. Niet gaan uitleggen wat erin staat. Hè? Want als ik als zendeling ga uitleggen wat erin staat... dan ga ik vertellen al onze kerkgeschiedenis... bepalende dogma's en ideeën. Nee, ik, ik trek hem terug. Ik laat alleen die Bijbel achter. En die stam die gaat aan het werk met die ben die gaan onderzoeken. En, en dan na tien jaar is terugkomen. Wat voor kerk staat daar dan? Wat voor godsdienst heeft zich daar dan gevormd? Buiten de invloed van elke. van niks. Ik zeg niet dat zendelingen zich terug moeten trekken. Maar het is om een. wat voor godsdienst ontwikkelt zich. als er geen enkele externe factor is dan Gods woord alleen? Vandaar. ik zoek geen christendom. ik zoek geen jodendom. ik zoek bijbeldom. En ik weet niet of het bestaat, bijbeldommer. We mogen er naar zoeken. Het eerste, mijn zoektocht, van, is begonnen met dat eerste boek. Daar heb ik zes jaar over gedaan. Ik ben begonnen vanuit mijn vak, bioloog en dan ook voeding. Dat is mijn uh, speerpunt geweest. van Wat heeft God nou over voeding te zeggen? En het, Er zat al iets in mijn achterhoofd van... dat rein en onrein, dat is geen onzin. Kijk, die, dat uitgangspunt had ik al. Want dat, dat kan niet, dat God regels geeft van ja ik wil alleen maar even testen of jullie wel gehoorzaam zijn zo van heeft hij niet iets beters te doen dacht ik dan ik denk dat het heeft een diepe betekenis nou dat eerste boek is dus vooral waarom is rijn rijn en waarom is onrein onrein en het is nog steeds zo maar ja het was logisch als de eindconclusie is rijn en onrein is nog steeds geldend als onderdeel van de Torah, dan was het heel logisch dat ze zeiden: ja, hoe zit het dan met de rest van de Torah? Jij kan over voeding wat zeggen. Het is eigenlijk een beetje logisch dat dat tweede boek er kwam, omdat uh, die vragen kwamen. Het eerste boek ben ik trouwens op verzoek gaan schrijven, eigenlijk het tweede boek ook weer. Het is vooral een apologetisch geschrift. En ik hou heel erg van apologetiek. Apologetiek, dat is... Weet jullie je wat apologetiek is? Ja, er zijn een paar jongeren hier. Dat vind ik gewoon geweldig. Apologetiek is een duur woord, maar betekent dat je motiveert waarom je doet wat je doet. Je motiveert waarom je denkt zoals je denkt. Wat is de achtergrond van mijn handelen? Wat is de achtergrond van mijn denken? Ons handelen komt namelijk voort uit ons denken. Als je je denken kan motiveren... Dan heb je daarmee je handelen gemotiveerd. Splintergroepen of minderheidsgroepen, zoals de Messiaanse Beweging... die zullen heel vaak, uh, zal apologetiek gevraagd worden... waarom doen jullie anders dan anderen? Terwijl eigenlijk de grote groep, maar zo, zo werkt nou eenmaal een samenleving... in feite moet de grote groep ook uitleggen waarom die doet zoals die doet. Want de reden van, ja iedereen doet het zo... Dat vind ik niet waterdicht. Die motie vind ik niet echt waterdicht. Dus in feite moet de, de grote groep ook verantwoording afleggen... waarom ze doen zoals ze doen. Maar vaak wordt van splintergroeperingen uh, dat meer verwacht... omdat je afwijkt van de norm. Maar het, het is wel iets wat mijn hart heeft. Ja, ik, ik wil apologetiek doen. Ik wil verantwoorden waarom ik denk zoals ik denk. Ik wil dus niet alleen meedelen... Dat het dogma niet klopt. Maar ik wil ook uitleggen waarom het niet klopt. En dat merk ik, dat hebben mensen erg nodig. Want het dogma vrije van de wet, dat zit echt diep in, in het uh, protestants christelijke geloof. Zit Dat geworteld, met name in de vrije groepen. En omdat ik daar zelf uitkom, uh, is het iets waar ik heel erg mee op de hoogte ben. Maar als je het alleen maar gaat roepen. Dat werkt niet. Je uitleggen waarom. En dan kom je inderdaad dat je al die Paulus teksten, al die teksten van Paulus moet je dan opkomen. Daarom wat ik hier in Alblasserdam wil doen is eigenlijk de apologetiek van de, godsdenk, van de geloofsdenkbeelden. Leg verantwoording af van wat je gelooft en niet alleen de, de conclusie roepen. Ik heb verschillende interviews gehad over mijn boek. En dan kwam er een journalist naar me toe. en die zei. Dus Rijn is nog steeds Rijn. en wij mogen geen varkensvlees. Dus die kwam acuut. Hè, dus we mogen geen varkensvlees. Trouwens, morgen. het schiet me nu te binnen. morgen om drie uur. heb ik een interview op klokradio Alblast Sedam. Dat kennen jullie hier wel. Dus dat is overvrij van de wet. En dan. Moet ik inderdaad apologetiek gaan afleggen. Van de wet was toch alleen voor Israël. Dus ik ga een opponent krijgen die mij gaat dwingen apologetiek toe te passen. Dus als je wil luisteren, drie uur morgen bij klokradio. Zo'n journalist kwam dan naar me toe. van Ja, dus wij mogen geen varkensvlees. Dus die kwam met de eindconclusie van mijn boek. En ik heb zo vaak gezegd. Als je alleen de eindconclusie roept, dan uh, gaan alle haren overeind staan bij mensen over het algemeen. Want die eindconclusie die kun je namelijk niet hebben, niet verdragen, die kun je niet vatten als je niet het parcours daarvoor hebt gehoord. Als, uh, ik, ik vergelijk het wel eens met een atletiekbaan. Ik kan tien kilometer rennen. Ja, kan ik niet hoor, stel. <lacht> kan ik echt niet. Maar ik, dat betekent wel dat je het hele parcours moet meegenomen aan die finish, dan zie je het. Dus ja, varkensvlees is niet goed, maar dat zie je alleen maar als je bent meegelopen en niet als je bij die finish gaat wachten op de einduitslag. En dat is, als je dus apologetiek toepast, dan ga je de mensen meenemen. Meenemen, meenemen, meenemen in je hele proces en dan komt hier komt die finish en die uituitslag is, de Torah is goed en is nog steeds geldig. Maar als ik dat ga roepen, gaat niemand mij begrijpen. Ik moet uitleggen. Waarom? Wat heeft Paulus dan wel bedoeld? En, want tien jaar geleden kon ik die boodschap ook niet verdragen. En ik wil samen verder. Ik wil die andere mensen die boodschap ook gaan zien en verdragen. Dus moet ik apologetiek toepassen. Ik kan redelijk snel, denk ik, door de inhoud van het boek. Want heel veel hebben het al gelezen. En ik wil eigenlijk gewoon lekker uh, verder. Maar... Kort, het, het eerste hoofdstuk gaat over dogma's. We zijn vrij van de wet, is in feite een dogma. Wat doet dat met ons en waarom hebben we dogma's? Eigenlijk is dat, ja ik vind dat een van de leukere hoofdstukken. Die, die prikt erg. Dan hebben we een probleem met het interpreteren van de Bijbel. Met het sola scripturen hebben we drie enorme problemen. Dat is het probleem van Paulus, brieven. En ga ik ook uitleggen wat voor problemen ondervinden we. En het is veranderd dat je maar één kant van een telefoongesprek hoort, die andere kant hoor je niet. Je ziet alleen maar wat Paulus geantwoord heeft, maar je weet niet eens wat de vragen waren. Maar er zijn meer problemen met Paulus: het rookgordijn van de mondelinge leer, waar ik hier niets over hoef te zeggen. Maar dat is een probleem met de interpretatie van de schrift en geen zicht op de historische context. Dat laatste ga ik, kom ik in mijn boek terug. Als ik bijbelgedeelte behandel. Wat is de historische context met name. Als ik over zijn alle dagen gelijk. Als je dan niet de historische context meeneemt. Dan snap je er gewoon niks van. Nou, het waarom van de Torah. Dat is eigenlijk wat ook al in het eerste boek kwam. Mensen begrijpen niet waarom God de Torah geeft. Jij gaf het al een beetje aan. Een wet is, is beklemmend. Dat is ons idee. Terwijl de wet ons ademruimte geeft. En leven geeft. Dus Ze, ze snappen niet het het uh, ...waartoe de Torah van God dient. Dat is hoofdstuk 3. En dan trek ik de parallellen naar Jezus. Want Jezus is natuurlijk de belichaming van de Torah. En de Torah is de geschreven Torah. En Jezus is de belichaamde Torah. Nou, de uitspraak van Jezus moet je dan gaan uitleggen... ...want die krijg je vaak op je bordje. Ja, maar alles is toch volbracht. En wat bedoelt Jezus nou op het moment dat hij zegt... ...het is volbracht? Als hij niet bedoelt dat... De Torah afgeschaft is. Wat bedoelt die dan wel? Dus elk, alle teksten uitgelegd. Wat verouderd is de tekst in Hebreeën. Vanaf hoofdstuk 5 is Paulus dus. Is allemaal Paulus daarna. Wat verouderd is. De wet is aan het kruis genageld. Ik hoor het nog de prediker zeggen. Ik hoor het hem nog zeggen. De wet is aan het kruis. De wet is niet aan het kruis. Nou, beter lezen, beter lezen. We zijn niet meer onder de wet, we zijn ontslagen van de wet, we zijn vrijgemaakt van de wet. De wet is tot Christus, de wet is een vloek. De slaaf en de vrij, als je onder de wet bent, dan ben je een slaaf. Nou ja, de scheidingsmuur, laat het, maar dat zijn de hoofdstukken. Al die teksten moet je gaan uitleggen. Wat bedoelt Paulus dan wel? Ik kan wel zeggen dat we het verkeerd interpreteren. Wat moet je dan wel interpreteren? En dat is moeilijk, want je hoort maar één kant van het telefoongesprek. Zijn alle dagen gelijk? Dat is een beetje een, een pijnlijk hoofdstuk, ik zo zeggen. Daar kom je echt de historische context tegen. Hoofdstuk 12, dat, dat merk ik ook als mensen mij bellen van een programma of zo. Dan hebben ze je... Ik weet hoe recenten werken intussen. Die hebben dan vier boeken op hun bureau liggen en dan moeten ze van vier boeken even recensies schrijven. Ja, jij leest niet vier boeken natuurlijk, gewoon... Uh, dus ze lezen het voorwoord en ze lezen het concluderende hoofdstuk. En dan schrijven ze recensie. Dat kan je gewoon vaak zien. Soms hebben ze het wel echt gelezen hoor. Maar heel vaak kan je gewoon aan de recensie zien. Oh je hebt alleen. Nou, hoofdstuk 12 wordt dus gauw gepakt. Want ja, dat is toch. Het boek heeft een lijn. En hoofdstuk 12 is toch de, de, de consequenties. Als je als samenleving, als wereld, als christenen de we afschaft, wat, wat, wat gebeurt er dan? Nou, dan gebeurt wat we nu zien. In feite. Dus dat is wel een concluderend hoofdstuk... ...waar mensen gauw naartoe uh, uh, springen... ...en van die middelste hoofdstukken denken ze... ...ah ja, dat weten we wel, dat weten we wel. Ja. Weet je wel? Dat is zo mooi. Ik zou zelf ook zo werken namelijk. Kijk, je bent zelf ook... Mee, ...ik weet hoe het werkt, want je bent zelf ook zo. Nou, uiteraard krijg je kritiek uh, vanuit diverse hoeken. Je krijgt ook blijdschap vanuit diverse hoeken. Maar ik wil even op de kritiek uh, uh, inzoomen. Vanuit de traditionele hoek, laat ik het zeggen, vanuit de reformatorische hoek, krijg ik vooral vormkritiek. Niet eens zozeer inhoudelijk. Maar meer van, ja, je hebt geen theologie gestudeerd. En je schrijft een boek waar heel veel theologische uitspraken in zitten. Uh, ik ben vrouw ook nog eens en ook uh, op wiens gezag spreek jij ja als je dus geen theologie hebt en je op, op wiens gezag spreek je want je doet behoorlijke uh, uitspraken in het boek dus daar zit de pijn eigenlijk meer in de in de vorm vormpijn uh, noem ik het ik heb een uh, mailcontact en uh, ja dat heb ik ook maar als antwoord gegeven ja ik heb um, haar idee was ja je had eigenlijk alleen maar biologie je, je moet je eigenlijk bij je vak houden hè, biologische uitspraken doen en ik gezegd nou ik heb zes jaar biologie gestudeerd en omdat ik zes jaar gestudeerd heeft geeft mij dat het uh, gezag om biologische uitspraken te doen zeg maar als ik even terug tel, lees ik vanaf mijn veertiende serieus de bijbel en ik ben nu dat weet ik niet altijd, 48 geloof ik. Maar goed, ruim 30 jaar lees je de Bijbel. Ik zeg nou, lees ik al 30 jaar de Bijbel en zou ik dan daar geen uitspraken mogen doen, over mogen doen... terwijl ik maar 6 jaar biologie gestudeerd heb. Dus eigenlijk staat niet in verhouding. Ik snap wel wat ze bedoelt hoor, ik snap het wel. Maar het is even pijn, doet zeer. Nou, vanuit de vrije groep uiteraard krijg ik ook... Uh, en dat is kritiek die vooral vanuit pijn voorkomt. Kom niet aan onze vrijheid. Want ja, dat was zeer gekoesterd. Ik heb ook van diverse mensen al, dat ze eerlijk zeiden, ik durf het boek niet te lezen. Ik ben bang het boek te lezen. Daar kom ik zo meteen nog op terug, want ze bedoelen eigenlijk iets anders. Ze bedoelen eigenlijk iets anders. Uh, wat je dus aan reactie vooral ziet, is de one-liners, of de slogans die ik net noemde. We zijn vrij van de wet en het is volbracht en de wet is. Dus dat zijn allemaal slogans die worden herhaald, uh, die ik juist weer leg. En je, ja, ik noem het lantaarnpaalgedrag. Dat is vluchten en harder vastklampen aan het dogma. Dat, dat, waarom noem ik dat een lantaarnpaal? Ik heb zo'n mooie spreuk gezien. Ik heb hem niet zelf bedacht. Maar hij hangt bij mij wel aan de muur. Uh, dogma's zijn als lantaarnpalen. Ze geven houvast en licht op de weg. Maar alleen een dronkenlap klampt zich eraan vast. Het is zo mooi. Vandaar dat lantaarnpaalgedrag, want ja, het vastklampen aan het dogma nog even, stel dat het niet waar is, ik klamp me nog even vast, want misschien moet ik hem wel loslaten zo. Maar nog even goed vasthouden. Ik vergelijk het met mijn dochter, die is nu een jaar naar Argentinië met het vliegtuig en die heb ik nog even, nog even zo vastgehouden, want ja, Straks, het is weg. En ik heb wel eens het idee, een dogma kan je zo van houden. Nog even goed vastklampen om die lantaarnpaal heen. Want je weet, hij gaat weg, dogma. Z zoiets. Dus ik kan dat wel glimlachend bekijken. Maar vanuit de Messiaanse hoek krijg ik ook kritiek. En dat is meer de kritiek. Ik heb daar mailcontacten, diverse mails van mensen. En meer in de vorm van druk is dat. Ja, het gaat niet ver genoeg. Eigenlijk. En uh, ik wil dat nu niet doen, want ik wil eigenlijk door. Maar als ik nog tijd heb, wil ik wel wat mailwisselingen voorlezen met echt mensen uit de messiaanse hoek waar ik in uh, contact mee ben en van gedachten mee wissel. Uh, ja, een van de dingen die ik gewoon op mijn bord krijg, vooral is: van ga weg uit Babylon. Wat doe je daar nog? Wegwezen. Dus nou, jullie weten misschien al wat daarmee bedoeld, maar ik krijg dus ook vanuit de Messiaanse hoek kritiek. Maar kritiek, dat is zo mooi, drijft je tot verdere apologetiek. Dat is wat het met jou doet. Dan, denk ik, ah, dan gaan we dat eens gewoon eens goed over nadenken. Als het waar is de kritiek, dan kom je daar ook weer achter, maar het drijft jou tot verdere apologetiek en het ja, bij mij bewerkt het dus eigenlijk niet dat mijn haar overeind gaat ik ga eigenlijk in mijn hol mijn vossenhol en de boeken gaan open en ik ga met die kritiek tot verdere apologetiek eigenlijk uh, dat rijmt en dan ga je bolwerken slechten. en een aantal vandaar dat ik die mails even wil uitstellen omdat ik jullie een aantal dingen wil meegeven dat jullie vaak apologetiek zullen moeten Gebruiken. Jullie zullen vaak dingen op je bord krijgen. En er zijn uh, ja, vier punten die ik uh, eigenlijk jullie wil, ja, mee hoop te helpen. Want als je dit nou op je bord krijgt, dan kan dit een goed antwoord zijn. Verantwoorden waarom je bent, wie je bent. Het eerste is de verwarring over de term wet. Dat is gewoon een Babylonische spraakverwarring. Het tweede is de, de slogan de wet is alleen voor Israël. Hoe kan je dat nou passeren? Hoe kan je dat nou verdedigen? Drie, wie de wet houdt is, wetties. Dat krijg je natuurlijk heel vaak op je bord. Uh. Prachtig. En dan vier, het maakt toch niet uit. En dan gaat het met name om de feest en de Sabbat en de nieuwe maan. Het maakt toch niet uit welke dag je gedenkt. Het gaat om het principe. Het lijkt een waterdicht argument. Maar uh, ik zal je krijgen, bij wijze van spreken. Nou, dit vind ik zelf het belangrijkst. In het hele, hele gehakketak over de wet is het vooral omdat het een Babylonische spraakverwarring heeft. Waar heb je het over als je het over de wet hebt? De één, ik, ik dat, dat is het enige wat ik uit mijn boek ga voorlezen. Nou, voor jullie zo duidelijk als een klontje, je hebt de Torah. Dat is de wet van Mozes. Soms wordt het zelfs alleen Mozes genoemd. Hè? Het is de wet van Yahweh. Het zijn wetten ten leven. Nou, dat is makkelijk. Dit snapt iedereen. Maar nou, je hebt ook de wet van Christus. In mijn boek noem ik dat de upgrade van de Torah. Want Christus legt de lat nog hoger dan in de Torah. Dat is, wordt ook wel de wet van de geest genoemd. En als je het verlengt dan staat er de wet van de geest van het leven in Christus. He, dus het is, als je leeft met Christus, dan gaat de wet van de Geest dat is de wet van Christus. Ik noem het dus in mijn boek de upgrade, moeder tussen, en de verkleining van de Torah, de wet van Christus. Dat is een vervolg op de Torah, dat is niet hetzelfde. Je hebt ook de wet van de zonde en de dood. Dat is ook wel de wet van het vlees. Dat is een andere wet, dat is niet de Torah, dat is een andere wet. Je hebt ook mensenwetten. Dat noemen wij wel dogma's. Hè? Dat zijn die lantaarnpalen. Dat zijn In de Bijbel wordt dat wel de overleveringen van de oude genoemd. Of leringen van mensen. Dat zijn ook wetten. Maar iets heel simpels. Er staan ook wetten van Omri. Dat zijn gewoon wetten uitgevaardigd door koning Omri. Zo simpel kan het zijn. Die man was koning. Die wilde zijn stempel drukken. Je hebt ook afgodische wetten. Wetten behorende bij de afgodendienst en die worden ook wel de wetten ten dode genoemd. Nou heb je nog een, uh, dat is die ene tekst die verkeerd wordt uh, geïnterpreteerd. Hè. De wet is aan het kruis genageld, in principe staat daar niet de wet, maar je strafblad is aan het kruis genageld. Je strafblad is wezenlijk wat anders dan de wet. Het is wezenlijk wat anders. Je strafblad is aan het kruis, niet de wet. Dat ga ik niet... Uh, Voorlezen. Maar dit is zo belangrijk, als je dat aan mensen uitlegt, als je overal waar de wet staat, de Torah van God gaat invullen, dan ga je de meest bizarre dingen denken. Dan, dan ga je zulke rare dingen denken, dat je van alles door elkaar haalt. Dan nou wil ik alleen de, deze paragraaf dan even lezen, omdat dat ook van mijn de titel van het boek is naar die bijbeltekst genoemd, hè? vrij van de wet. Vrijgemaakt van de wet. Vraagteken. Onderstaande tekst is een van de sterkste one-liners in de discussie omtrent de geldigheid van de Torah. U vindt deze terug in de titel van het boek. Eigenlijk moet u de tekst een paar keer lezen en dan ziet u het vanzelf. Romeinen 8 vers 2. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus, dat is die wet, heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. De wet die in deze tekst wordt genoemd slaat niet op de openbaring op de Sinaï, maar op een andere wet. Op de wet van de zonde en van de dood. Deze wet is de wetmatigheid die zijn intrede deed na de zondeval. Sindsdien spreken wij over de gevallen mens. De mens die zo goed als automatisch zondigt omdat het in zijn natuur zit. Wandelen naar het vlees zit bij ons ingebakken. Hier zou de term erfzonde passen. We erven van onze ouders deze natuur om te willen zondigen. De Bijbel beschrijft de mens als een slaaf van de zonde. Leven volgens de wet van de zonde en van de dood noemt de Bijbel ook wel leven naar het vlees. Tekst, immers het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God. Het vlees gaat in tegen de wet van God. Dat is de Torah. Leven volgens de wet van de zonde en de dood gaat in tegen de wet van God. Het zijn twee verschillende wetten die lijnrecht tegenover elkaar staan. Het zijn vijanden. En zo ervaren wij dat ook. Tekst Want naar de innerlijke mens verlustig ik mij naar de wet van God. Eén. Maar in mijn leden zie ik een andere wet. Die ingaat tegen de wet. Van mijn, die, die tegen de wet van mijn verstand strijdt. ...voert en mij tot gevangenen maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is. Paulus legt eigenlijk zo goed uit dat er een wet van God is... ...en dat er een andere wet is waar hij last van heeft. Dus eigenlijk had ik dit helemaal niet uit hoeven te leggen... ...want het staat zo duidelijk en makkelijk in de Bijbel. Het staat er gewoon makkelijk in. Dus je gaat hele bizarre dingen denken... Als je die, die Babylonische spraakverwarring over de wet niet verheldert. Dus als je nog weer eens een discussie hebt over de wet, En ongetwijfeld komen jullie regelmatig in dit soort discussies. Begin dan eens met die Babylonische spraakverwarring te ontrafelen. Waar heb je het over als je over wet spreekt? De meeste mensen die, uh, die paragraaf 7, 3 lezen en die zeg maar, verwend voorstander zijn van de afschaffing van de Torah, die moeten toch erkennen dat die tekst dat dat niet klopt. Je kan er gewoon moeilijk onderuit. Ik denk ook dat je dat, die, dat soort teksten alleen maar kunt lezen als bevestiging van, uh, van jouw dogma, omdat het dogma al bestaat. Dus je leest hem vanuit een bestaande bril. Maar als je die niet had opgehad, had je dat nooit kunnen lezen. Dan kom ik weer bij jouw uh, onbereikte stam. Die onbereikte stam had nooit die tekst zo kunnen interpreteren. Want je kan hem alleen maar zo lezen als het dogma al bestaat. Bolwerk 2. De wet is alleen voor Israël. Daar hebben jullie, volgens mij heb ik die van jullie gehad... maar ik had daar zelf al een stukje over geschreven... en toen kreeg ik die mail binnen. Toen dacht ik, ja, dat is precies wat ik bedoel. Mensen zien niet dat God al wetgeving had... ver voor de Sinaï. De Torah is geen status quo. Het uh, is foutief om te denken dat er sinds de openbaring op de Sinaï... pas sprake is van een wet van God. De openbaring op de Sinaï is wel heel bijzonder... Het is het kloppende hart van de Torah en neemt qua volume ook een behoorlijk deel in van de totale tekst. Toch heeft God vanaf de schepping en op zoveel momenten daarna zijn richtlijnen aan de mens gecommuniceerd. Tussen God en de mens is telkens opnieuw communicatie zodra omstandigheden daartoe aanleiding geven. Het is een proces van voortstrijdend inzicht dat volledig parallel loopt aan de veranderingen van het leven omdat de Torah als openbaring en onderwijzing is bedoeld, is het logisch dat er steeds weer opnieuw onderwijzing nodig is als de situatie sterk verandert. Voor Adam en Eva was het leven nieuw. Moet je je voorstellen, je wordt op die aarde gezet, jij weet helemaal niet wat het leven is. Weet jij wel hoe je moet leven? Ze hebben onderricht over het leven zelf. De Schepper onderwees hen hoe zij als schepsel met zichzelf en de schepping om moeten gaan. God spreekt zich hier al uit voor de zondeval. Hè? Mensen denken dat de wet verband houdt met zonde. Is niet zo. Alleen voor de zondeval geeft God al wetgeving. Puur omdat dat bij het leven hoort. En ze wisten niet hoe ze met het leven moesten omgaan. Dus wat zijn die eerste wetten? God spreekt zich hier al uit over hun dagelijkse voeding. De voedingswetten zijn van voor de zondeval. Inclusief het verbod op de boom van kennis van goed en kwaad. Maar ook het, het werk van Adam. Wat moet nou een man doen? Het staat al voor de zondeval. Het werk van Eva. Het huwelijk stelt hij vast. En de zevende dag is rustdag Voor de zondeval. Allemaal. En na de zondeval, je, je, je, ik heb wat Engels gebruikt. Scheppingsonderwijs is eigenlijk the best way to live life. Leven was nieuw, dus er komen wet voor het leven. Maar dan krijg je na de zondeval krijg je natuurlijk heel veel andere voorschriften nog. Dat is the best way to survive a sinful world. De beste manier om een zondige wereld te overleven. Dus er komt heel wat bij, want in een zondige wereld heb je wel veel hulp nodig om die te overleven. En is er een beste manier om dat te overleven? Hij gaat ook onderricht geven aan stamhoofden. Noach, Abraham, Isaac, Jacob. Job. Job is ook een stamvader. Job kende de Torah. Moet maar eens goed lezen. Job kende de Torah. En dat is in de tijd van Abraham ongeveer. Ver voor de Sinaï. Onderricht aan de stamwoden. The best way to form a community. Zo vorm je een gemeenschap. Een, dat zijn stamhoofden. En dan op de Sinaï... Inderdaad, daar komt de bulk, maar dat is de best way to constitute a nation. Dit is de beste manier om een volk, een natie, een, een bevolkingsgroep te worden, een land. Maar in de vlakte van Moab komen er weer regels bij, want in Moab wordt de Torah toegepast op de grondgebondenheid. Want zij krijgen dan grondgebonden gebied, ze zijn er geen zwervers meer, maar land met vaste grondregels. In de vlakte van Moab, that's the best way to divide land. Zo, so, hoofdelijk omslaan, hè, land. Dat is het principe van de Torah. Dat is ook het principe waarop je armoede kan bestrijden. En Met de huidige crisis is dat heel interessant. Als je land hoofdelijk omslaat, dan in principe is dat een maatregel tegen armoede. Dan is de bergrede is natuurlijk de. Ik noem dat in mijn boek de. Ja, de, de upgrade van Christus, de bergreden, maar dat is de best way to be a witness. Gewoon de, God gaat mee met alle veranderingen en dus de, de Torah is geen status quo. Het geeft ook aan, um, hij heeft voor alle vormen van samenleven zijn blauwdruk neergelegd. Het getuigt van een diepe verbinding die God heeft met zijn schepselen. En de enorme zorg die hij voor hem heeft. Hij geeft niet alleen om het individu. Hij geeft om families, gemeenschappen, volken, samenlevingen. De aarde is van hem. Hij schrijft deze aarde ook niet af. Daar heb ik ook... Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe... Die aarde. We zullen altijd een aarde hebben. Hè? Bolwerk 3. Jij bent wetties, wordt dan eigenlijk gewoon gezegd. Of wie de wet wil houden is wetties. Maar daar bedoelen ze gewoon mee. Jij bent wetties. Nou, ik kan het eigenlijk heel makkelijk uitleggen. Als je zoiets op je bord krijgt, dat is goed. Ik ga met je mee. Er is een regel. Maximumsnelheid is 80 km per uur. Dat is gewoon wet. Wij kunnen het allemaal snappen. Dan heb je drie houdingen. Ik rijd 80. Gewoon, gehoorzaam. Het zal wel het beste zijn voor mijzelf en voor mijn naaste. Dat zit nog in je achterhoofd. Het zal wel het beste zijn voor mijzelf en mijn naaste. Een ander die zegt, wat nou, ik rij 120. Maakt zelf wel uit hoe hard ik rijd. Die die daar heb ik uh, niks mee te maken. Een ander die zegt, ik rijd maar 40. Weet ik zeker dat ik goed zit. Stel dat, kom ik er in ieder geval niet boven. Nou, wie is nou vrij? Wie is wettisch? Wie is anarchist en wie is slaaf waarvan? Mensen kunnen je vaak in het, in het hoekje zetten dat jij de slaaf bent, omdat je je aan de wet houdt. Terwijl misschien wel de slaaf tegen de vrije zegt, jij bent slaaf, snap je? Wie, wie is nou vrij, wie is wettisch? Ik voel me zo vrij dat ik Gods wet wil honoreren, die vrijheid voel ik. Maar ik weet dat er kringen zijn waar de vrijheid niet is. Om Gods wet te honoreren. Wie is nou vrij? Uh, wie is slaaf ervan? Nou, één. Ja, die is vrij, want die houdt van Gods wet. Twee, dat is gewoon een anarchist. In feite. Die zegt gewoon, ik, ik maak mijn eigen wet, of ik ga mijn eigen denkbeelden. En die is gewoon een anarchist. Drie, die is wetisch. Ja, die heeft namelijk angst om tot zonde te komen. Die is in feite ook slaaf van zijn eigen denkbeelden. En ik heb uh, wel eens een gesprek met iemand gehad die zei... Ik ben zo bang om je boek te lezen, want ik kom uit wettische kringen, zei ze dan. Ik zeg, ah, jij hebt dus in het verleden zo vastgezeten aan mensenwetten... dat jij angst voor Gods wet hebt gekregen. Maar dat is gek... Maar dat is wat mensen bedoelen. Ze hebben zo vastgezeten aan mensenwetten... dat ze denken dat Gods wet lijkt op mensenwetten. En mensenwetten, knechten, die onderdrukken. Die, dat zijn zware lasten die op je schouders worden gelegd. Er zijn teksten over, want Jezus noemt ze. Mensenwetten, knechten, maken jou tot slaaf. En daar kun je zulke vervelende ervaringen mee hebben gehad en onderschat dat niet... Die ervaringen van mensen, die zijn reëel, realistisch voor die persoon. We hebben zulke rotte ervaringen gehad, dat ze angst hebben gehad, gekregen voor godswet. Want denken ze, godswet zal ook wel zo zijn. Moet je gaan uitleggen dat godswet niet is om te knechten, maar dat juist is om... Om te, daar is het veilig. Ik noem dat de speeltuin. De wereld is Gods speeltuin. De Torah is het hek van waarbinnen wij vrijheid hebben. Buiten het hek is het gevaarlijk. Er zitten meer denkbeelden achter. Het heeft natuurlijk te maken met het feit dat wij alleen om het geestelijke leven geven. Terwijl de Torah vooral bedoeld is voor het natuurlijke leven te regelen. Voor, het, voor dit lijf, voor contact met mensen, samenleving, dus voor het natuurlijke leven. Maar het bolwerk wie de wet wil houden is is, Die zou je eens, op, zou eens een keertje zo kunnen benaderen. Godstijden, dat is dan ook zo van het, het gaat toch om het principe. Godstijden zijn vrij in te vullen, want het gaat om het principe. Nou, dat is ergens ook wel te paraderen. Maar ik, ik snap dit helemaal. Als ik tegen, met iemand spreek hè, die de zondag en de, je hebt natuurlijk de zaterdag en de zondag. En dan zegt die persoon: "Ja, maar het gaat er toch om dat je een ene rustdag hebt en niet welke." Dan zeg ik: "Nou, ik ik zou het zo graag met je eens willen zijn, want ik voel dat ook wel zo. Van ja, tuurlijk maakt het niet uit. Maar als ik in mijn hol zit of laat ik ik noem het ook wel eens mijn heiligdom, als ik bij mijn heren ben en ik lees het woord en alle boeken gaan open en ik ga echt over Gods woord nadenken, dan kom ik erachter dat het mij misschien niet uitmaakt, maar het maakt God uit. En, en dat, dat, is, dat is het verschil. En ik zou niet weten waarom God per se dat wil. Maar uit het woord komt bij mij naar voren dat hij dit heel belangrijk vindt. Dus, dan, dan komt het op dat moment bij mij op aan. Ga ik op mijn eigen denken af? Of erken ik gewoon in God mijn meerdere? Oké, okay, ik snap het niet. Maar als het om Gods, Gods Torah gaat, dan gaat het om twee dingen. Het gaat om het principe en om gehoorzaamheid. Het zijn twee dingen. En op een gegeven moment zeg je van, ik snap u niet, God. Oké, okay, dan moet je maar gewoon gehoorzamen. Maar wij zijn vrijgevochten mensen. Wij vinden dat wij alleen maar gehoorzaamheid hoeven te tonen... op het moment dat wij dat wetenschappelijk snappen. Of de wetenschap heeft ons overtuigd dat... dat is ook mijn... Uh, ben Hobring heeft natuurlijk een prachtig boek geschreven... De Moderne Wetenschap in het Licht van de Bijbel. Hij zegt... ja, de wetenschap bevestigt Gods wet. Hoera voor Gods wet. Heb ik wel eens gezegd. En als de wetenschap dat nou eens niet doet... dan zeg ik nog steeds... hoera voor Gods wet. Als de wetenschap de wet van God niet kan bevestigen... dan moet de wetenschap zijn huiswerk opnieuw gaan doen. Want dan doen ze iets verkeerd. Dus wel andere insteken. Want in de eerste houding heb je de wetenschap op de troon. Op het moment dat de wetenschap het bevestigt, heeft God gelijk. Ja, hallo. God zit op de troon. En als de wetenschap dat ontkent, moeten ze beter hun huiswerk doen. De wetenschap mag niet op de troon. God zit op de troon. En dat is een heel simpel, beredeneren. Ik zit wel zo simpel in elkaar. Dus als ik dan denk van ja, het gaat om het principe. Dan, dan is wel mijn vraag, waarom beschrijft God ze zo nauwkeurig? Het komt er echt op aan, soms het tijdstip, het uur. Er is een leuk verhaal in 3. Dan zijn er onreinen die het paasgaan niet op de veertiende van de eerste maand kunnen vieren. Omdat ze een lijk hebben. Hè? Waarschijnlijk een vader overleden of zo. Hebben een lijk aangeraakt en die kunnen niet het paas gaan vieren. Op die dag. De veertiende van de eerste maand. Dan gaan ze naar Mozes. Dan zeggen ze, ja, wij willen ook. Dan zegt Mozes, wacht hier. Kijk, wij zouden zeggen, als ze naar mij toe waren gekomen, had ik gezegd, joh, hè, over drie dagen ben je weer rijden, ga je baden, je doet schone kleren, dan doe je toch drie dagen later. Hè? Het hart zit op de goede plaats. Maakt niet uit, kan wel. Dan zegt Mozes, wacht hier, ik ga naar de heren. Nou, ja, dan gaat hij tot God bidden. Dan zegt Yahweh, zeg tegen deze onreinen... ...zij moeten wachten tot de veertiende van de tweede maand. Ze moeten één maand wachten. En, en niet drie, vier of zeven dagen. Nee, één maand. de veertiende is blijkbaar belangrijker dan de maand. Snap ik waarom? Nee? Maar ja, ik zou maar gewoon luisteren als God dat zegt. Ik kan beter doen. Ja, maar dat ze een maand moeten opschuiven... Dus de veertiende is belangrijk, vandaar die maand opschuiven. Maar dan krijg je Jerobiam. Die gaat in 1 Koningen 12 gaat hij het loofhuttefeest verzetten. Het loofhuttefeest is natuurlijk de veertiende van de zevende maand. En Jerobiam die, die denkt, ja, ik wil dat ze hier blijven, niet naar Jeruzalem. En die doet eigenlijk na, naar het voorbeeld van Mozes met het pasga, zegt hij... We gaan het hier in het Noordrijk, in Bethel, gaan we het de veertiende van de achtste maand. Oh, die maand. Het leek wel alsof die dag van Mozes deed dat met het Pascha. Ik ga dat met dat loofhuttefeest doen. Maar er staat dat hij dat naar eigen inzicht deed en dat dat een goddeloos denken was. Dus het komt er nauw op aan. Ook het voorbeeld van het Sabbatsjaar. Elk overgeslagen sabbatjaar levert één jaar ballingschap. Dat lees je verschillende keren in de Bijbel. Elk jaar wordt vereffend. Dus het land ligt 70 jaar, krijgt het rust. Omdat ze 70 sabbatjaren hebben overgeslagen. Dus dat mag je uitrekenen. 490 jaren hebben ze die sabbatjaren overgeslagen. En elk jaar wordt vereffend. God telt. Hij houdt het bij. Snap ik dat? Nee, maar als ik in mijn hol zit, komt dat wel naar mij toe. Ik denk, hé, hey, voor God is dat belangrijk. Nou, jullie kennen allemaal de tekst uit Daniel 7, vers 25: dat er een goddeloze komt. Whoever it may be, er komt een goddeloze of hij is al geweest en die verandert Gods tijden. En Gods wet staat er ook nog achter. Dat had er eigenlijk achter moeten. Maar die verandert Gods tijden. Blijkbaar hoort het bij een goddeloze om Gods tijden te veranderen. Dus dat komt naar mij toe in de Bijbel. Nou, dan is er ook zo'n mooie tekst in Ezekiel. Er komt nog een derde tempel. Hè, dat weten jullie. In de toekomst komt er nog een tempel. Die is vierkant. Die is heel anders dan uh, die er geweest is. Maar dan lees je in Ezekiel dat ook in die derde tempel precies diezelfde feesten nog gevierd gaan worden, dezelfde tijden, die zijn daar weer opnieuw. Dit zijn wat, wat handvaten als je in discussie zou zijn met van joh, maar dit zie ik ook in de bui. Je kan dan nog wel laten staan wat die ander zegt, maar dit komt naar mij toe als ik in mijn heiligdom ben. Bij Gods wet draait het dus niet alleen om principe, maar blijkbaar ook om gehoorzaamheid. En op het moment dat jij het niet meer begrijpt, pas dan komt gehoorzaamheid in het spel. Zolang ik het begrijp, doe ik het toch. Maar pas als ik het niet snap. Als we zomaar Gods tijden naar eigen hand zetten, omdat wij vinden dat het om het principe gaat... dan ga je ervan uit dat je Gods principes dus volledig in je zak hebt. Dat is nogal geen aanname. Over het algemeen hebben christenen geen idee... Wat Gods feesten inhouden. Ik heb juist ontdekt. Dat ik de geest van de wet pas ga begrijpen. Op, ik ga de geest van de wet pas begrijpen. Als ik de letter bestudeer en toepas. En door de jaren heen. Ga je begrijpen wat God heeft bedoeld. Dat kun je niet gaan begrijpen. Als je het niet eerst doet. Dat heeft te maken met ons beperkt vermogen. Eigenlijk. Ik ben niet zo slim. laat ik het gewoon zo zeggen. Dat ik vat wat... Uh, bij wijze het Loofhuttenfeest betekent zonder het te vieren. Zo slim ben ik gewoon niet. Ik moet het eerst gaan doen. En dan in de jaren die gaan komen zal ik het wel gaan begrijpen. En in die fase zit ik eigenlijk nu pas. Ik zit daar. Weet ik veel, wat het betekent. Ik heb wel een vermoeden. Maar ik ben niet zo slim dat ik dat in mijn zak heb. Dat is ook als ze zeggen van hè, je, het gaat om het principe. Dan stel de vraag, zo, welk principe dan? Wat, wat heb jij begrepen van het Lofuttenfeest, wat ertoe geleid heeft dat je het nu kan overslaan, omdat je het helemaal snapt. Snap je? Ik ga het juist doen omdat ik dat feest niet snap. En dan ga ik het begrijpen. Afsluitend gedicht, maar ik wou juist, ik denk dat jullie die mailwisseling wel boeiend vinden, die ik heb gehad met broeders en zusters. Gedicht heb ik niet zelf geschreven. Maar dit is de ervaring van het leven van mensen... hoe verscheurd gelovigen zijn, is Christus gedeeld. Gods volk werd uit elkaar gedreven door scheuringen en overmoed. Wij die tezamen moesten leven, wij zijn met scheiding opgevoed. Verbroken en uiteengeslagen. Geschonden met gemis aan kracht. Zo moeten wij de spot verdragen van de wereld die daar smalend lacht... Wij hebben u ontroond, o heiland. Uw eer is overdekt met smaad. Wij alle roepen om uw bijstand, alsof u zich verdelen laat. Breng ons tezamen, opperheader, en ongedeeld dicht bij uw kruis. Want zo alleen kunnen we samen verder en komen we eens alle thuis. Het gedicht heeft mijn moeder geschreven ik wil één, uh, eindigen met de ik denk dat dat in de koffie meegaat want die briefwisseling tussen uh, die messiaanse gelovigen en mij die is best dat die raakt alles wat hier leeft in feite en ook bij mij leeft trouwens de eerste is eigenlijk een, een belg die die zo geraakt werd door het samen verder hij zei alleen ja Samen verder is niet altijd makkelijk. Ik weet niet hoe ik daar een evenwicht in moet houden. En zeker in België heb je natuurlijk heel weinig christelijke gemeentes. Laat staan Messiaans, heel weinig. En dat zegt hij ook. In Vlaanderen leven wij redelijk geïsoleerd van gelovigen. Nou, ik heb hem geantwoord. Het spanningsveld, hè. Ik herken uw spanningsveld. We moeten allen een weg vinden en ieder handelt vanuit de overtuiging van zijn hart. De een zal de kerk verlaten en zich aansluiten bij een Messiaanse gemeente. De ander blijft van harte in zijn eigen kerk. Ieder zij ten volle overtuigd in zijn keuzes, maar ik heb besloten voor allen respect te hebben. Zowel voor de vertrekkers als voor de blijvers, want voor beide is wat te zeggen. De keus wordt vooral bepaald door iemands individuele missie en persoonlijke rek om te kunnen aanvaarden alles wat niet klopt. Paulus is wat dat betreft een voorbeeld. Er was werkelijk van alles mis in de gemeente. Hij schreef brieven en bezocht ze om zaken bij te sturen. Zijn missie maakte dat hij heel wat kon verdragen. Hij had veel rek. Zoals je ook als ouders veel rek met je kind kan hebben. De grens is daar waar de kerk je zou dwingen om gewoonten uit te voeren die na jouw mening tegen Gods woord ingaan. Nou, dan geef ik wat voorbeelden wat voor mij mijn grens is. Ik heb voor mijzelf echt wel een grens wanneer ik niet meer uh, dingen zou verdragen. Wij hebben zeker de Messiaanse beweging nodig om onze spiegel voor te houden. Ik ben ook blij met deze beweging, maar ik ben ook blij met mijn broeders en zusters in mijn eigen kerk. Het zou beslist kunnen dat op een gegeven moment je klem loopt omdat de rek op, op is. Aan alles zit de grens, maar ook dan... Ga ik op een andere manier samen verder. Ik blijf samen verder willen, whatever er gebeurt. Dit is een broeder die heeft. Um, ja, die is wel duidelijk hoor. Die is wel heel duidelijk. Beste meneer Noorden meer geweldig. <lacht> ik laat dat ook altijd maar zo, nee is goed. Um, mooi vind ik het samen verder, maar. Roma heeft niet alleen de wet buiten werking gesteld, maar ook een piramidehiërarchie gebracht. En in openbaringen wordt zij de moederhoer genoemd. Nou, het idee van Babylon, dat kennen jullie wel. Maar ik ontdek dat de moederhoer ook dochters heeft. Wie zijn die dochters? Zijn dat dan kerken die nog steeds Rooms zuurdeesem hebben? En al zijn het niet de kerken, wat is het dan? Wat moet ik met uw constatering samen verder? Ik denk steeds vaker wat er staat, ga uit van haar, opdat gij geen deel hebt aan haar zonde. Is het wel zo dat je de kerk van binnenuit moet restaureren als er staat, ga uit van haar? Dat is een heel principiële vragen van hem aan uh, mij. Maar hij vraagt het echt zo, wilt u hier alstublieft op reageren, met name op de vraag over het uitgaan van Babylon... want dat houdt mij sterk bezig. En in al dit soort mails weet ik gewoon... Um, mensen zijn zo oprecht zoekend... net als ik. En ik neem dat soort dingen ook heel serieus. Hartelijk dank voor uw schrijven. U beschrijft een herkenbaar spanningsveld. Repareren van binnenuit of verlaten. Een overweging van een kapitein op een zinkend schip. Zal hij zijn eigen hier redden of vergaan met de passagiers... Dan ben ik direct bij de kern van ieders visie. Beschouw je de kerk werkelijk als een zinkend schip, een proces wat niet te keren is? Of is er sprake van een situatie die nog te redden is? Is de kerk Babylon? Vooropgesteld dat ik het niet helder heb, ik weet het eigenlijk gewoon niet. Maar ik word vaker vanuit de zevende dags Adventisten en de Messiaans hoek op deze tekst gewezen. Dit om mij aan te moedigen mijn kerk te verlaten. Ja, dan moet ik hem eigenlijk helemaal voorlezen. Dat is wel uh, lang nog. Ik volg mijn hart. Ik ben niet werkelijk overtuigd dat alle kerken en gemeenten onder Babylon vallen. Sommigen vatten het uitgaan van Babylon nog breder op en menen Europa te moeten verlaten. omdat Babylon voor Europa staat. Ik weet het ook niet precies. Laatst hoorde ik een gelovige zeggen dat het slaat op het internet. De banken, de handel en de providers kunnen niet meer handelen zonder internet. Ergens staat dat Babel in één uur zal verbranden. Is dat het? Het voornaamste wat mij tegenhoudt is wel dit. Waarom blijven? Ik houd veel van het lichaam van Christus en nog meer van mijn broeders en zusters. Liefde dwingt mij. De geschiedenis van de kerk is van het begin af aan een geschiedenis van dwalingen en afgoderij, net als Israël. Paulus heeft er hard voor gewerkt om uit de kerk te werken. Hij blijft uitleggen. En nog maar weer een brief. Ik besef dat kerken in welke kleur dan ook dogma's aanhangen die vallen onder het kopje bolwerk. Dogma's die ingaan tegen de kennis van God. Vaak denk ik aan de tekst in Matthäus 18. Wie een van deze kleine die in mij geloven doet struikelen, het zou beter zijn met een molensteen om zijn nek te verdrinken. Struikelblokken moeten er wel zijn, maar wee de mens door wie zo'n struikelblok er komt. Jezus legt veel verantwoordelijkheid bij de veroorzakers van de struikelblokken, de bolwerken. En de gelovigen zijn de kleine. Zo denk ik dat de kerk als instituut in de hoge regionen schuldig is aan veel zaken, maar dat we voor de gelovigen op de werkvloer zeer barmhartig moeten zijn. Nou, het gaat nog een heel eind eigenlijk verder... Ik hoop dat u mijn insteek begrijpt. Ik zal echt het schip pas verlaten als ik de passagiers duidelijk heb uitgelegd wat er mis is aan het schip en zeker weet dat hij ook zinkt. De passagiers weten niet beter en vertrouwen op de kapitein. Ook de kapitein weet niet beter, want de opleiding die hij heeft gevolgd heeft hem verteld hoe te denken. Onderscheid is toch een soort gave. Niet iedereen is in staat door autodidactische studie dingen te ontrafelen. Passagiers volgen de kapitein, en kapiteins volgen hun superieuren. Daar ergens in de top van de structuur, van de structuur daar zitten de struikelblokken. Nou, hij in ieder geval bedankt je heel erg voor de brief. En nou ja,. Ik wou het maar even hierbij laten. Maar dit soort briefwisselingen heb ik met gewoon Messiaanse gelovigen. Maar ik ga op alle brieven eigenlijk altijd wel serieus in. En dat moet je ook wel. Ik wil ook samen verder. Dus ik wil ook uitleggen, uitleggen, uitleggen. En telkens weer opnieuw uitleggen. Vandaar dat mijn accent zo is op je apologetiek van je geloofsdenkbeelden. En als je het echt uitlegt dan uh, sta je dichter bij elkaar dan je denkt... ik weet al van zoveel mensen die terwille van hun huwelijk... of terwille van in hun kerk blijven, maar wel Sabbat houden en dingen vieren. Er is nu schijnbaar de eerste evangelische gemeente... die alle Bijbelse feesten viert. In, ik geloof in, op het eiland, uh, de polder daar. Maar nog niet de Sabbat. Want ik weet, dat is het lastigst. In mijn eigen leven zie ik ook dat proces... Voeding kan ik al makkelijk aanpassen. Want wie, wie beschuldigt mij? Dat kan ik gewoon in mijn eigen privéleven doen. En niemand hoef ik uh, verantwoording aan af te leggen. Uh, Bijbelse feesten zullen ook mensen mij niet zo... Als ik straks met Lofuttefeest hoop ik hier te zijn. En met, met uh, uh, Yom Poer en die anderen. Ja, niemand zal mij daarop aankijken. Want ja, ik ben vrij uh, die feesten te vieren. En, en, het, en het raakt ook die ander nog niet. Maar op het moment dat ik... De zondag inruil voor de zaterdag, dan raak ik die ander. En daarom is dat denk ik het laatste wat, uh, wat waarschijnlijk doorgevoerd is. Ik hoop in een tweede reformatie. We hebben er één gehad. En ik hoop nog in een vervolgreformatie. Maar die laatste stap zal het moeilijkste zijn. Sabbat hou ik in mijn privéleven. En ik ken zoveel vrouwen die terwille van hun man ook niet kunnen anders. Maar de Messiaanse beweging is vele malen groter dan de mensen die in een Messiaanse kring zitten. In Sephania is een mooie tekst, daar wou ik mee afsluiten. Uh, Sephania 3, vers 18 gaat over de mensen die in de ballingschap zijn... en die bedroefd zijn omdat ze de feesten moeten missen. Wie bedroefd zijn vanwege de samenkomst, zal ik verzamelen. Zij zijn uit u en de smaad drukt op... De smaad drukt als een last op hen. Dus vers 18, Het gaat over mensen die ter terwille van de omstandigheden niet de samenkomsten kunnen bijwonen. Zij gaan er gebukt onder en de smaad drukt ook als een last op hen. Maar besef dat er dus ook in onze tijd mensen zijn die in hun hart veel meer willen. Maar dat ze uh, dat niet kunnen door allerlei omstandigheden. Daar wou ik eigenlijk... Uh mee eindigen